Shabbat Shalom. Dus wij beginnen altijd met het blazen van de chauffeur. Dat laat ik dan even horen. Sabbat Shalom met die en dan willen we het Shema uitspreken. Shema Israël. Javé Eloheinu, Javé Echad. Baruch Shem kevod, Malchuto leolam va'ed. Hoor Israël, Javé is onze God.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 wil ik een gebed uitspreken voor de dienst. Dan willen we Psalm 92 zingen. Dat is de Sabbatspsalm. Nou, dan gaat Grace de Parashia voorlezen. Mozes sprak tot de slavakte van de kinderen op Israël. Dit is wat de eeuwige geboden heeft. Wanneer iemand een geloof tegenover de eeuwige doet op een eeuwige dan mag hij zijn woord niet schenden. Wat hij heeft gezegd, moet hij verbrengen. De priester Eleazar zei tegen zijn krijgsmieden van Israël, Dit is de wet van de Torah die de eeuwige de Mozes geboden heeft. Goud, zilver, koper, ijzer, tin en lood. Alles wat door het vuur kan gaan, moet door het vuur gaan onbrengd worden. Na het vuur moet het nog door reinigingswater om van zijn onreinheid onbrengd worden. Alles wat niet door het vuur kan gaan, moet door het water gereinigd worden. Als jullie terugkomen van de oorlog, moeten jullie zeven dagen buiten het kamp blijven. Een ieder die een levensfeest heeft gedaan, moet zich op de derde dag en op de zevende dag reinigen. Op de zevende dag moeten jullie kleren wassen en dan zijn jullie rein en mogen jullie in de lege plaats komen. De zonen van Ruben en Gat hadden een hele grote feesttafel. toen ze het land van Jaezar en het land van Gilead bekeken leek het een, een geschikte plaats voor het vee te zijn. De mannen van de stam van Gad en van Ruben zeiden tot Mozes en de Eliezer, de priester en tot de staflokte van de kinderen van Israël, het land waar de eeuw voor ons nu heeft gebracht, dat is een land dat goed is voor ons vrij. Als u het goed vindt, laat ons dan dit land in bezit nemen en hier wonen. Wij willen niet de Jordaan overtrekken. Mozes antwoordde de mannen van Gad en Ruben. Willen jullie hier achterblijven terwijl jullie broeders ten strijde trekken om het land dat de eeuw ons beloofd heeft te veroveren, Waarom willen jullie je broeders en zusters de moed opnemen nu dat wij hier na lange omzwervingen zijn aangekomen? Dat hebben jullie voorouders ook al gedaan in Kadaswara toen ik ze uitstuurde om het land te verkennen. Zij vertrouwden niet op de macht van de eeuw om ons het land te laten veroveren. En de woede van de eeuwige laaide tegen hen op. Alle mannen uit, die uit Egypte gebaren getrokken moesten sterven voordat de nakomelingen het land in konden trekken. Alle mannen stierven in de woestijn, behalve Kehler, de zoon van Jefune, van de stam van uh, Judah en Joshua, de zoon van Nooi, omdat zij wel volledig vertrouwen in mij hadden. Veertig jaar zwierven zij door de woestijn. Als jullie nu van hen afwenden, dan zullen wij nog langer door de moeten zwerven. Jullie starten dit volk in ongeluk. De mannen van God en Ruben traden op Mozes toe en spraken. Wij willen hier schaapskoeien bouwen voor onze kuren en steden voor onze vrouwen en kinderen. Maar wij mannen zullen als eerst in het leger van Israël optrekken, totdat alle kinderen van Israël hun erfdeel bezit hebben. Wij vragen niet om het erfdeel aan de andere zijde van de Jordaan, ons erfdeel zal hier zijn, aan de oostzijde van de Jordaan. Mozes antwoordde, als dit zo is, dat jullie als stormtroepen de strijd in zullen gaan, dat jullie zullen strijden, totdat ieder zijn erfdeel heeft gekregen in het land Kaman, dan zal dit land ten oosten van de Jordaan die erfdeel zijn. De leiders van Ruben en Gad antwoorden, zo zullen wij dit doen. Onze vrouwen en kinderen zullen achterblijven in het land van Gilead. Ten oosten van de Jordaan, terwijl wij ten strijde trekken voor de kinderen van Israël en voor het land van de Eeuwen. Mozes gaf aan de nakomelingen van God en de nakomeling van Ruben en de held van de stam van Manasse het land Sigon. Zij verslagen de koning van de Amorieten van het land ook. Zij verslagen de koning van Bassaan en Mozes verdeelde het land naar zijn steden. De mannen van God herbouwden de steden: Divon, Arthoth, Arur. Aartsel van Jaezar, Jochabbe, Ben Nimra en Beit Haram, En gingen daar wonen. De mannen van Ruben bouwden de steden Ealker, Ealkir, Yem, Nebo en Baal en Simba. En gingen daar wonen. De zonen van Magir, de zoon van de Massa, gingen wonen in het land Gida. Dankjewel Gees, wat een moeilijke naam, hè? Ik wil op Psalm 139 voorlezen, een psalm van David voor de koorleider. Ja, we u de grond en kent mij, u kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, u bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, heren, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden. Ja, uw rechterhand mij vasthouden. Ik zei, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mij nieren geschapen, maar in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben. En gebeduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en ze werden alle in uw boek geschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom... Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrelzand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om, mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken ze over u, en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten, valgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn. De grond mij, o God, en ken mijn hart. Bekroeg mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Nou, dan willen we een aantal liederen gaan zingen. We beginnen met het kinderlied Diep, Diep als de zee. Nou, dat kennen de kinderen wel, denk ik. Daarna zingen we De Een die mij zien. Dat is een Zuid-Afrikaans lied, heel mooi lied. Dan 184, Wie op de Heer vertrouwen. En gevolgd door 464, Wees stil voor het aangezicht van God. Als inleiding op het gezamenlijk gebed. We willen samen bidden. Amen. Ik ben bezig met een serie over vrouwen in de Bijbel. Invloedrijke rijke vrouwen in de Bijbel, zoals het eigenlijk heet. En het is nou het vierde gedeelte. Ik ga toch regelmatig hierover spreken. Ik denk het is toch wel heel erg geweldig om te ontdekken welke plannen de vrouwen mogen uitvoeren in zijn koninkrijk. Zoals God dat gepland heeft. En het is geweldig om dat te zien. Ja, vandaag de 26e Tammuz. Terwijl 28 juli, ik wil verder gaan, de allereerste was ik begonnen om te kijken van de woorden van Paulus, waarin lijkt dat hij dus de vrouwen aan de kant zet en zegt dus luisteren, vrouwen moeten stil zijn, mogen niks zeggen als ze wat te vragen hebben in de gemeente, dan wachten ze totdat ze thuis zijn en dan stellen ze daar de vragen aan hun mannen. Nou, Het is natuurlijk interessant om te kijken van, maar klopt dat nou? Is dat nou precies de rol die Paulus in zijn hoofd had? Of zit zoals veel dingen die Paulus lijken te zeggen, heeft dat toch een andere betekenis? Of zit er iets anders achter? Nou, als je dan kijkt welke rol vrouwen uitvoeren, alleen al in het Oude Testament, we hebben er een aantal voorbij zien komen, dan heb je natuurlijk bijvoorbeeld Eva in. Uh, we hebben Rut hebben we voorbij gekomen. Je ziet allemaal vrouwen die enorme impact hebben gehad op het vervolg van de Bijbel. Sterker nog dat er echt vrouwen zijn geweest waarvan je in eerste instantie zou zeggen. Ja die hebben zo verkeerd gedaan. Of die komen uit een, zoals bijvoorbeeld Ruth uit een land wat niet voor het aangezicht van God mocht verschijnen. De mensen van Moab mochten in de tiende geslacht niet voor het aangezicht van, van Yahweh verschijnen. En toch wordt ze opgenomen in de geslachtslijn van Yeshua. Dus dat is zo ontzettend wonderlijk en mooi om te zien. Iemand die dus echt kiest voor God en voor zijn volk, dat die opgenomen wordt in de geslachtslijn. Dan verdwijnt de eigen geslachtslijn en dan komt de geslachtslijn van Israël. Het ente in Israël komt aan op een hele mooie manier naar boven. En nu willen we vandaag gaan kijken naar onder andere Jefta's dochter. Er is heel veel over te doen, over Jefta's dochter, dat komt vanzelf voorbij. We beginnen met Richter 11, het eerste vers, de Jefta, was een strijdbare held, daar stond hij onbekend. Hij was echt iemand die dus heel erg goed was in het plannen van een strijd, maar hij had ook echt zeg maar, dus hele goede inzichten over hoe je op een tactische manier een veldslag kon winnen. Maar, er staat bij, hij had een zwarte plek, zeg maar. hij was een kind van een hoer. Zijn vader, die was vreemd gegaan zoals wij zouden zeggen tegenwoordig. En had Jefta dus verwekt bij een andere vrouw. Zijn eigen vrouw kreeg daarna, kreeg wel een hoop zonen. En toen die zonen groter werden, we hadden gegarandeerd het verhaal van hun vader gehoord over dat hij vreemd gegaan was. Dus die vrouw van Gilead die haar eigen zonen op tegen de zoon die hij verwerkt had bij een andere vrouw. Dat is niet conform de Bijbel. De Bijbel zegt dat dus de zonen zullen niet lijden onder de fouten van hun vader. Want zo zegt God dat zelf ook. Hij zegt, ik zal niet straffen. De kwade dingen die een vader gedaan heeft, zal ik niet op een zoon leggen. En andersom, ook de kwade dingen die een zoon gedaan heeft, zal ik niet leggen op een vader. En hier gebeurt het wel. Dus dat is tegen de Torah in, maar toch gebeurt het. En je ziet op een gegeven moment ook dat het waren niet zomaar zonen die het gedaan hebben, maar die hadden nog een veel grotere impact. Maar ze jagen Jefta weg en hij wordt ook tegen hem gezegd, moest luisteren, je kunt daar wel een zoon zijn, maar jij zult geen erfgenaam zijn. Wij zijn de erfgenamen, wij zijn de, de echte erfgenamen, jij bent de zoon van een andere vrouw, dus jij zult gewoon helemaal niets erven van wat van onze vader is of wat eigenlijk van ons is. Nou, dat is een hard gelach, want hij kon er helemaal niets aan doen. Hij stond daar buiten. Het was een beslissing van zijn vader en van zijn moeder. En hij had er dus helemaal niets mee te maken, maar hij wordt wel geconfronteerd met de zonde van zijn vader en hij wordt erop afgerekend. En dat gebeurt ontzettend vaak. Helaas zit dat bij in onze mensen dat we heel vaak geen resultaat van iets straffen, terwijl we niet zijn maar op zoek gaan naar de oorzaak en de oorzaakstraf. Het was zo erg dat Jefta dus vlucht van zijn broers en hij gaat in het land topwonen. En het verpante is dat dus leeglopen staat er mensen die dus problemen hadden. Die vertrokken uit Israël en die gaan dus bij hem wonen. En hij wordt uit de aanvoerder van een heel leger. Net zoals bij David gebeurde trouwens. David die wordt op een gegeven moment ook, uh, krijgt een heel leger om zich heen. Ook voor allerlei mensen die problemen hadden in het land. En dat kon van alles zijn. Dat kon dus dat ze problemen hadden tegen, omdat ze gezondigd hadden tegen de Torah. Maar dat kon ook zijn omdat er dus proor iets gebeurd was. Ze waren bijvoorbeeld failliet geraakt. De schuldeis zat er achteraan aan En dan verdwenen ze naar, naar David om dus bij hem een goed leven te leiden. En dat leger van Jefta, dat trok erop uit. Dus die gingen toch op een soort met strooptochten om voor hun onderhoud te voorzien. En dat gebeurde een enige tijd voordat de ammonieten Israël innamen. Dat staat. Nou, deze dingen waren bekend. Het was niet iets wat zeg maar dus ergens in de achterafkamertje gebeurde. Nee, dit was gewoon bekend in het land Gilead. De mensen wisten gewoon van dit, dat dit speelde. Het was niet iets wat stilgehouden was. Nee, iedereen was eigenlijk op de hoogte van het hele gebeuren. Want op het moment dat de Ammonieten tegen Israël gaan strijden, gaan de oudsten van Gilead, die gaan op weg naar het land om Jefta op te halen. Nou, dat is natuurlijk een hele rare move. Als je eerst zorgt dat hij weggaat en dat iedereen over hem spreekt en hem verguist voor iets wat hij totaal geen schuld aan heeft. En dat er dan, als er iets gebeurt, dat dan ineens de oudsten bij elkaar komen en zeggen, joh, joh wat moeten we doen? We hebben een groot probleem, we worden aangevallen door de Ammonieten, maar we hebben helemaal niemand die voor ons kan strijden. Nou, laten we dan maar Jefta gaan terughalen, want die weet wel hoe dat moet. En dat zeggen ze dan ook tegen hem. Ze zeggen, joh, Jefta, kom, wees onze aanvoerder. En laten wij tegen de amonieten gaan strijden. Nou, dat was helemaal niet de bedoeling. Want die oudste wilde helemaal niet gaan strijden. Dat moest Jefta gaan doen. Dus Jefta en zijn leger, die moesten op gaan treden. Terwijl hun dus achterover konden gaan leunen. En nou, we hebben het mooi voor elkaar. Dat we hebben degene die we uitgestoten hadden, hebben we voor ons kaartje gespannen. En zo ziet Jefta dat ook. Want hij zegt tegen hun, voor we sluisteren, hebben jullie mij niet weggejaagd. Jullie hebben mij gehaat en mij uit het huis van mijn vader weggejaagd. En dan zie je dus, er stond geschreven dat zijn broers... Zijn halfbroers, die hadden dat gedaan. Dus die halfbroers, die hebben al zoveel macht gekregen... dat ze dus de oudste van Gilead zijn geworden. En dat verwijten ze ook. Van: luisteren, nu het spannend wordt... nu het gevaarlijk wordt, zeg maar... ja, dan mag ik weer optreden... dan mag ik weer bepaalde dingen gaan doen... terwijl jullie in het nauw zitten. Ik heb er geen last van, De he, Ammonieten hebben mij niet aangevallen... maar ze hebben jullie aangevallen... en nu moet ik jullie dus uit de panerie halen. Dan doen ze me een gigantisch aanbod... Ja, zei ze, maar ja, daarom zijn we juist naar jou gekomen, want jij weet hoe je zoiets aan moet pakken. Jij bent een, een goede strijder. En weet je wat, als jij nou met ons meekomt en je vecht met hun en je overwint hun, dan zul je het hoofd van ons zijn. Nou, hij kan het bijna niet geloven, Jefta. En dat zie je ook aan zijn volgende woorden. Van, is dat echt waar? Nou, hij gaat dat dus teruggeven aan hun. Hij haalt hun woorden in zijn mond en ze zegt, wat bedoelen jullie dit? Wij hebben daar zo'n mooi woord voor, hè, parafaceren. Van je gaat eventjes terugvertellen in je eigen woorden wat de andere nou voor je hield. Zeg, nou, Is dit nou hetgene wat jij bedoelt? Dan moet ik hier ja op zeggen? En dat zegt hij dus ook voor ons luisteren. Als ik dus terug ga om te strijden tegen Ammonieten en ja, maar die zal hen aan mij overleveren, dan zal ik uw hoofd zijn? Is dat hetgene wat jullie beloven? Begrijpen we elkaar goed? Dat dit de overeenkomst is die we willen sluiten? Ja, zeggen ze. Ja, ja, nee, uh, sterker nog. Wij nemen God als getuige dat het zo is. Dus precies zoals we dus gezegd hebben en zoals jij dus nu haalt, dat zullen we afspreken en daar zullen we ons aan houden. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend mooi aanbod wat ze doen en Jef dan neemt het aan. Dus Jef gaat mee en het volk dat stelt hem officieel als hoofd en aanvoerder over zich aan. Heel Giriad die staat achter hem zou je zeggen. En Jefta die spreekt al zijn woorden voor het aangezicht van Jaber in Mispa. Nou, Mispa, dat was natuurlijk ook een belangrijke plek daar zo. En hij gaat daar dus woorden spreken voor het aangezicht van Jaber. Er staat helaas niet wat hij precies spreekt. Hij sprak al zijn woorden, staat er. Maar ja, wat hij nou precies heeft uitgesproken, dat staat er helaas niet bij. En dat is best wel interessant eigenlijk, omdat dat had ik best wel willen horen. Van welke beloftes heeft hij uitgesproken, wat heeft hij allemaal gezegd? staat er niet bij. Maar. Hij gaat wel de onderhandeling aan. Dus hij stuurt een bode naar de koning van de Ammonieten om te zeggen, joh, wat hebben jullie hier te maken? Waarom zijn jullie tegen mijn land opgetrokken? En waarom proberen jullie om ons land te veroveren? Waar is dat voor? En de koning van de Ammonieten gaat er heel serieus mee om. En zegt hij, die bode, nou dat is heel logisch. Want Israël, toen het uit Egypte trok, heeft dat hele land afgenomen. Het was allemaal voor mij, van de Arnon af tot de Jabok toe en tot aan de Jordaan. Dus het enige wat ik wil, geef het maar terug in vrede en dan hou ik op. Dan ben ik gewoon tevreden gesteld. Betekent wel dat dus heel Gilead onder de macht van de Ammonieten komt. Dan gaat dus Jefta op in. Jefta gaat helemaal uitleggen aan die koning van de Ammonieten Wat er allemaal in het verleden is gebeurd, dat gaan we niet allemaal bespreken. Hij legt dat helemaal uit. Hij zegt dus van hoe hun de tocht is geweest van Egypte naar de Jordaan toe. En wat er dus allemaal gebeurd is, de strijd van Sion en Och komen voorbij en dat hun legaal dat land hebben ingenomen. Ze hebben dat veroverd en ze hebben dat gewoon ingenomen als hun eigen erfdeel. Sterker nog, God heeft dat op een gegeven moment ook geratificeerd, zou je zeggen. God heeft daar, heeft daar met instemming, dus dat land wat we net voorgelezen hebben in de parasha is toegevallen aan de stammen van Israël. En dat vertelt hij dus allemaal aan die koning. Maar die koning wil niet luisteren. Hij luistert niet naar de woorden van Jefta. Sterker nog. Hij zegt. moest luisteren. Gaat het niet goed schriks, Dan gaat het kwaad schreeks. Ik val jullie aan. En ik zorg dat ik dat hele gebied verover. En dat het zo op die manier in mijn macht komt. En dan gebeurt er iets geweldig moois. Want toen wordt de geest van Jahwe, die wordt vaardig over Jefta. Dus Jefta wordt ineens wordt die vervuld met de geest. En door die geest wordt hij aangejaagd om op te trekken tegen de Ammonieten. En dat gaat niet gelijk. We gaan we ook even op een kaartje zien. Hij gaat eerst zeg maar, het gaat dus in principe over dit hele gebied. Hè. Daar heeft dus die koning van de Ammonieten, dit weer dus het hele gebied wil hij dus veroveren. Want dat hoort dan zogenaamd tot hun gebied. Maar Ammon woonde hier. Hè. Dus zo'n groot gebied hadden hun niet. Maar het is natuurlijk wel een mooie move, hè, omdat het is dus met een strijd om dat hele gebied Ten oosten van de Jordaan om dat in te nemen en daar dus je koninkrijk te stichten. Nou wat doet Gilead? Hij gaat dus op weg en hij verzamelt dus de stammen om op te trekken tegen de Ammonieten. En dan doet hij een gelofte. En dat zie je vaker in de Bijbel, dat ze ja, dat toch iets van God willen. En dat ze dan het idee hebben dat ze iets tegenover moeten zetten. Nou, dat is nooit Gods bedoeling eigenlijk. God wil wel dat je dus vrijwillig iets aan hem geeft. Maar God kun je niet eigenlijk omkopen. Dat is niet de bedoeling. Maar hij doet het toch. Hij doet een belofte. Hij zegt, luister, Als u de geheel in mijn hand zult geven. Ja, dan zal ik het allereerste wat naar buiten komt. Als ik thuis kom. Die uit de deur van mijn huis komt. Dat zal voor u zijn. En dan doet hij een opmerking. En ik zal het als een brandoffer offeren, zegt hij. Nou, dat is heftig, hè. En hij moet weten, want... Dat zie je ook in de grondtekst. Het gaat echt over iets wat zelfstandig met een duidelijke keuze naar buiten komt lopen. Dus het ging ook in zijn belofte over een mens. Er wordt vaak gezegd van dat hij dus misschien iets anders in zijn hoofd had. Nee, volgens de grondtekst is het heel duidelijk. Het gaat echt over een mens wat dus hem tegemoet komt. En dat is het raar dat je dan zegt, ik zal het als een brandoffer offeren. Nou, daar zit dus ook de grote discussie in. Van, heeft hij dat ook zo bedoeld als een brandoffer? Nou, dan gaan we even kijken naar het vervolg van het verhaal. Jefter die trekt op naar de ammonieten en Yahweh gaf hen in zijn hand. De geest was vaardig geworden over hem en die was zo vaardig over hem geworden dat hij dus de goede beslissingen nam en dat Yahweh dat zegent en die geeft dus heel de ammonieten in zijn hand en de ammonieten worden verslagen, vernietigend verslagen. Dat staat er ook, hè? hij versloeg hen vanaf de Aroer, tot waar u bij Minet komt, 20 steden, abel keramim een zeer grote slag staat er. En de Ammonieten werden volledig vernederd voor de ogen van de Ze Werden eigenlijk zo verslagen dat ze ook in de komende jaren geen enkele poging meer konden ondernemen om Israël binnen te vallen. En Jefta, die heeft dus gewonnen en die komt dus bij zijn huis terug. En ja, daar kon je eigenlijk op wachten. Wie komt er naar buiten? Zijn geliefde dochter. En het was zijn enige kind. Dus dat maakt het nog veel wranger eigenlijk als dat zo beschreven staat. Het was zijn enige kind. Hij hield ontzettend veel van haar. Dat zie je ook in het vervolgverhaal. Ja, hij had het beloofd. Hij had gewoon beloofd dat hij dus het eerste wat naar buiten kwam... dat zou hij aan Yahweh offeren. En zij komt hem tegemoet en niet zomaar. Maar ze komt met tambourijnen en in rijdans. Je hebt een beetje het idee van zoals Mirjam... Na het vernietigen van de Egyptenaren in de Rode Zee, ook met een hele rijdans en met de ook zij, is zo blij dat haar vader overwonnen heeft en komt dus op die manier komt ze naar buiten om hem te eren in wat hij gedaan heeft. Maar dat gaat natuurlijk helemaal fout. Want hij ziet het, hij ziet haar komen en hij scheurt zijn kleren en hij zegt, ach, ach, mijn dochter, mijn dochter, mijn dochter. Dus hij wordt gelijk overspoeld met verdriet van ach, wat gebeurt er nu toch? En dan legt hij een stuk van de schuld legt hij bij haar neer. Hij zegt, je laat me diep neerbukken. En je behoort nu bij hen die mij in het ongeluk storten. Nee, Jefta, dat is haar schuld niet. Zij is onschuldig aan dit hele gebeuren. Jij hebt namelijk, dat zegt hij ook wel. Ik heb namelijk mijn mond naar open opengedaan en ik kan er niet op terugkomen. Nou, dat is iets wat, wel. Heel, hij is dus trouw in zijn beloftes. En het is niet zo dat hij nu zegt tegen God, van, "Ja, sorry, sorry, maar dit heb ik niet voorzien. Uh, dit is uh, ja, een foute beslissing. Ik ga dit niet doen. Ik kom op mijn woorden terug. Ik, uh, ik geef al wat anders. Nee, zo zit Jef dan niet aan elkaar. Belofte maakt schuld. En hij wil die belofte wil die inlossen. Maar hij is hier niet alleen in. Hij heeft dit uitgesproken. En hij heeft een belofte gedaan. Maar dit gaat over iemand anders. Dit gaat niet over hemzelf. Maar dit gaat over zijn dochter. En zijn dochter heeft ook haar eigen verantwoordelijkheid. Dus zij kan erin meegaan, maar zij kan er ook zeggen, sorry, dat is niet mijn probleem, dat is jouw probleem, en ik werk er niet aan mee. Dat recht had zij. Maar ze zit anders in elkaar. En zij antwoordt hem, mijn vader, als u uw mond aan Yahweh hebt geopend, doe dan met mij over inkomsten datgene wat u hebt gesproken. En waarom? Omdat Yahweh u immers volledig gevroken heeft op uw vijanden de ammonieten. Zij was zo blij dat hij dus gespaard was en dat hij dus gedaan had wat afgesproken was, waarvoor ze hem teruggehaald hadden. Zij is daar zoveel onder de indruk en zij weet, ze heeft ook ervaren dat die overwinning niet van haar vader afkwam, maar van Yahweh afkwam. En daarom zegt ze, als u uzelf zelf uitgesproken heeft naar Yahweh en hij heeft gedaan wat u verwachtte van hem, ja, dan kan ik niet achterblijven. Dan werk ik daaraan mee. Dan geef ik mijn leven over. En dan maakt ze een deal met de vader. Van nou, er was geen tijd afgesproken. Het was niet zo dat dat allemaal binnen een paar dagen voltrokken moest worden. Nee, ze zegt, geef mij dan twee maanden. Dan kan ik naar de bergen gaan. En dan kan ik samen met mijn vriendinnen, kan ik huilen omdat ik maag zal blijven. Nou, hier zie je dus al... Dit is een hele rare opmerking als jij weet dat jij zal sterven. Dat jij dus eigenlijk als brandoffer geofferd zal worden. Is het heel raar om in een hoekje te gaan zitten en te gaan huilen. Omdat je maag blijft. Je hebt wel een groter probleem, denk ik. Dan alleen dat je maag zal blijven. Je gaat je leven verliezen. Maar hier zie je dus dat het niet om haar leven ging. Ja, het ging wel om haar verdere leven. Maar niet zeg maar dus dat ze moest vrezen dat haar vader haar zou doden. Dat was totaal niet in beeld. En dat kun je ook wel begrijpen. Op een gegeven moment hebben de Israëlieten hebben een oorlog. Ik dacht dat het ook tegen de Ammonieten was. En dan offert de koning van de Ammonieten offert zijn oudste zoon op de muur van de stad waar hij aangevallen wordt door de Israëlieten. En dat heeft zo'n verschrikkelijke impact op de Israëlieten. Die worden daar zo boos op ze. Wegtrekken en de koning achterlaten. Het zou heel raar zijn dat ze dit wel zouden accepteren. Dus dat de leider die hun naar de overwinning geleid heeft dat hij zijn dochter zou, zou offeren, zeg maar, nou dat zou Israël ook tegen in opstand zijn gekomen. Dus daar ging het niet om. Sterker nog, ze zegt het ook later, hij gaat ermee akkoord. Hij liet haar voor twee maanden liet haar gaan met haar vriendinnen. Ja, blijkbaar hebben ze daar een soort, ja of nou ceremonies zijn in ieder geval, zij heeft daar met haar vriendinnen twee maanden zijn ze daar verbleven en hebben ze daar gerouwd omdat ze dus niet meer tot een bepaalde vervulling kon komen. Dat betekent namelijk ook, omdat zij maag bleef, dat ook in haar lijn, of in hun lijn, ook de Messias niet zou komen. En dat was toch altijd wel een groot punt bij de vrouwen van Israël. Maar na verloop van tijd, van die twee maanden, gaat ze weer terug naar haar vader. En hij vertrok aan haar zijn staten die hij gedaan had. En ze heeft geen gemeenschap gehad met een man. Dat heeft dus geen zin als je dus gedood wordt. Dan hoef je dat niet meer te zeggen. Van Ze heeft geen gemeenschap gehad met een man. Nee, natuurlijk niet. Als je dood bent, kan dat helemaal niet. Het is overduidelijk dat zij dus niet gedood is. Maar dat zij dus gewoon als een soort, ja wij zouden zeggen als een soort non. Heeft ze dus in afzondering geleefd. En niet, zeg maar, een gewoon normaal leven geleid. Maar ze heeft haar leven toegewijd aan Yahweh. Dus zij heeft haar hele verdere leven. Heeft zij dus geleefd als een soort met nazireën, een vrouwelijke nazireeën, opgedragen aan de Almachtige. En dat werd een gewoonte in Israëlstaat. De dochters van Israël trokken jaar van jaar, ze op, en gingen praten met de dochter van Jefta vier dagen per jaar. Nou, het gekke is, er is een enorme discussie over dit van, de, dus het zijn twee kampen, het ene kamp zegt, van, suister, hij heeft daar gewoon dus geofferd, hij heeft gewoon zijn, zijn dochter heeft hij dus gedood en haar dus verbrand. En de andere zegt: nee, natuurlijk niet. Dat was helemaal niet. Nou, het staat hier gewoon duidelijk. Het staat gewoon duidelijk in het woord: van als de dochter, bij wie moeten die dochters anders gekomen zijn om te praten? Als hier gewoon duidelijk bij staat: van ze praten met de dochter van Jefta. Dus het houdt heel duidelijk in: zij is niet gedood. Zij heeft gewoon een afzonderlijk leven geleid opgedragen aan Yahweh. En zij heeft niet, zij is niet getrouwd, ze heeft geen kinderen gekregen, wat dus de vervulling zou zijn. Van haar. En voor, haar, voor Jefta betekende het het einde van zijn geslachtslijn. Hij had maar één dochter en die dochter heeft haar leven geofferd aan de Almachtige. Geweldig verhaal. Iemand die dus, die dochter, staat geen naam van haar. Maar zij was wel iemand die dus diep gelovig was. En die dus de beslissing van haar vader helemaal overnam. En die verantwoordelijkheid van haar vader eigenlijk op zichzelf nam en zichzelf toewijd aan Yahweh, terwijl dat van tevoren niet de bedoeling was. Ze had hele andere plannen, maar ze laat alles vallen om dus wel welgevallig te zijn. Dus een geweldig mooi verhaal. Dan gaan we kijken naar Abiga'il. Nu was er in Maon, een man die in Karmel zijn bedrijf had. Dus een beetje een, je wordt een beetje overkeerd verkeerd gezet, want je, je denkt bijna dat het over die bergketen in de Karmel gaat, maar dat is het niet zo. Dat gaan we zo zien. Was een zeer rijk man. Hij had 3000 schapen, staat aan 1000 geiten. Je moet een beetje aan Job denken als je die getallen hoort. Want jongen, jonge, wat was die man rijk. En op het moment dat het verhaal begint, was hij dus bezig met het schaapscheerdersfeest in Karmel. Dus al die schapen werden geschoren. Dat is een soort oogstfeest, zou je zeggen. Hè? Maar dan voor de, voor de schapen, ze worden geschoren. Op dat moment komt er, wordt alles verkocht. Komt er echt een niet hoeveel geld komt er eigenlijk los. En dan was het reden om daarbij stil te staan en een groot feest aan te richten. Zo ook hier. Dus ze zijn met z'n allen ze, aan feestvieren. Op de plek waar dus de schapen geschoren worden. Nou, je ziet dus hier, hè? hier heb je dus de, de karmel. Ik zal dat hier aangeven, maar die is de karmel. En daaronder zie je Maom. De karmel, die bergketen, dat ligt helemaal daarboven. Dat ligt eigenlijk op dezelfde hoogte als het uh, meer van Galilea. Dus dat is een hele andere, een andere plek. Maar hier gaat het dus over de woestijn van Judea. Daar lag dus de Karmel en Maon lag daarin. in. woestijn Zif, bekende woestijn, waar David dus ook regelmatig vertoefde met zijn legertje. Nou, de naam van de man was Nabal en de naam van zijn vrouw was Abigail. En de staat, de vrouw was goed van verstand en mooi van verstand. Was een slim mens, gaan we ook zien, was echt een heel diplomatiek. Iemand die probeert het goede van iemand anders naar boven te halen. Maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was echt een akelige man. Dom ook. Hij was een nakomeling van Caleb. Dat zou je niet verwachten. Caleb was natuurlijk iemand die, dus echt voor God leefde. Die zijn wil uitvoerde. Die goed sprak van God. Die ook vertrouwen had in de, het innemen van aan. En zijn nakomeling stelt enorm teleur. Die alleen maar bezig was met geld en goed te verzamelen. En zijn eigen. Goed te doen en voor de rest had hij weinig boodschap aan anderen. En David was in die woestijn sif toen hij hoorde dat Nabal zijn schaap aan het scheren was. En David was natuurlijk op de vlucht voor Saul, had een hele hoop mensen om zich heen verzameld vanuit heel Israël, die nou ja, van alles en nog wat voor op de vlucht waren en die ze verzameld hadden rond David heen. Dus dat was een behoorlijk leger geworden. 600 man had hij. En hij woonde in de woestijn, hè? dus daar moet je toch maar voor 600 man, er staat niet bij of de vrouw bij waren, misschien wel. Nou, dan moet je wel zorgen voor eten en drinken. En dat is natuurlijk een gigantische opgave voor zo'n heel leven. Dus als je dan hoort dat iemand een groot feest aan het aanrichten is, dan kun je denken van, nou ja, misschien als ik daar een beroep op doe, misschien dat ik ook wel iets wat overblijft van het feest kan krijgen, zodat ik ook mijn mannen wat voor kan zetten. Dus David stuurt er tien knechten heen. Tien knechten kunnen behoorlijk wat meenemen. Hij stuurt er niet eentje heen, maar hij heeft echt fluisteren. Ze krijgen het behoorlijk, wat krijgen ze mee. Dus ik stuur de 10 naartoe. En die moeten een bepaalde opdracht uitvoeren. Hij zegt tegen hun: ga naar de karmel. Als je daar bijna wil komen, vraag hem naar zijn welstand. Vraag hem hoe het met hem gaat. Hoe is het met je, joh? Gaat het goed met je? Oh, je bent feestend vieren. Zo gaat het eigenlijk. Oh, je bent feest aan het vieren, joh. Het gaat dus heel goed met je. Als hij dat bevestigt, wens hem vrede. Vrede voor hem, vrede voor zijn huis, vrede voor alles wat hij heeft. En hij heeft veel. Sluit dan bij An, misluisteren, misschien kunnen wij ook iets krijgen. En vermeld dan wat wij gedaan hebben als legertje van 600 man. Dus luisteren, de herders die hier bij jullie zijn, zijn bij ons geweest. We hebben hen niet last gevallen. Ze hebben al die dagen dat ze dus in die kamer zijn geweest, hebben ze niets gemist. Dus ze hebben in vrede de schapen kunnen bewaken... Hij geeft twee boodschappen, zei, ondanks dat wij dus outlasten, hè, dat wij eigenlijk een soort bandieten, hè, zo worden wij afgeschilderd. door Sal, we hebben niets gestolen. In al die tijd dat wij dus daar zijn geweest, hebben wij niets gestolen van hetgeen van jou was. Sterker nog, wij hebben jouw hele kudde beschermd, dus dat je alle schapen nog hebt, heb je aan ons te danken. Dat zijn de boodschappen die daar tussen de regels door gehoord moeten worden door Nabal. Maar die hoort het niet. Er wordt nog bij gezegd: vraag het aan uw knechten. En ze zullen het u vertellen. Moest luisteren, het is ons verhaal, maar je kunt het controleren. De herders zijn bij je, die zijn ook aan het scheren. Dus vraag het alsjeblieft. Dat gaat hij niet doen. Er wordt heel duidelijk gevraagd van moest luisteren. We hebben goed gedaan aan jou. We komen op een goede dag, de dag dat je aan het feest vieren bent. Geef toch uw dienaren en uw zoon David wat uw hand zal vinden. Dus David maakt zich eigenlijk best wel klein. Ondanks dat hij een behoorlijk leger heeft. Hij noemt zichzelf zoon van hem. En doet een oproep van geef alsjeblieft iets van jouw overvloed. opdat wij ook te eten en te drinken hebben. Had hij er recht op David? Nee, er was geen afspraak. Er was niet afgesproken tussen Nabel en David. Hij luisteren jouw mensen die vormen een soort levende ring om mijn kudde. Zodat ze beschermd worden tegen beren en leeuwen en alles wat daar op die kudde afkwam. David zegt er zelf ook wat van. Hij is natuurlijk zelf ook herder geweest. Niets van dat alles. Het was een vrijwillige keuze van David om dus die kudde te beschermen en die herders te beschermen. Maar Nabal had het natuurlijk best wel over zijn hart kunnen strijken en daar iets aan kunnen doen. Dus die knechten komen daar. Ze richten die woorden tot Nabal. Ze proberen met hem te praten. En Nabal komt met een hele akelige boodschap: Hij zegt: Wie is nou David en wie is de zoon van Ezei? Dus hij wist de rommels goed. Wie David was. En dan zegt hij een hele. gemene opmerking. Er zijn vandaag de dag zoveel slaven. die losbreken, ieder bij zijn heer vandaan. Zo van: joh, er zijn zoveel van die, van die landlopers. die denken dat ze overal een gaatje mee kunnen pikken. Hij is niet van plan om daaraan mee te werken. En dat is een klap in het gezicht van David. Hij was niet zomaar een slaaf die losgebroken was. Nee, hij werd aangevallen. door de koning van Israël omdat hij dus eigenlijk zijn woord bestaan op losse schroeven zag staan. Omdat hij dus gehoord had dat David gezalfd was als toekomstige koning van Israël. En dat moet Nabal ook gehoord hebben. Maar hij doet net alsof hij nergens van weet, Nabal. Hij doet net alsof David een of andere opstandeling is, die in opstand is gekomen tegen de koning. En ik denk dat hij in zijn achterhoofd ook iets goeds wilde doen voor Sal. Dat hij misschien in een goed blaadje bij Sal wilde komen. In ieder geval, hij laat heel duidelijk blijken, ik moet luisteren, ik ga mijn brood, mijn water, mijn feest, ga ik niet nemen, dat heb ik voor mijn mensen geslacht, ik heb een feest aangericht voor mijn eigen mensen, en ik ga dat echt niet delen met mannen van wie ik niet weet waar zij vandaan komen. Hij wist het wel, hè? hij had al gezegd van, dat hij wist dat Davids vader was Izei dus hij weet al heel duidelijk waar David vandaan komt, en toch doet hij net alsof het een stelletje landlopers zijn. Nou, als je nou een heel leger tegenover je hebt, dan zijn dit niet echt de hele diplomatieke antwoorden die verwacht worden. Dus het is niet echt een slimme zet van die nabel. Nou, dat blijkt ook. Want die knechten van David komen terug, die vertellen tegen David en ze zullen gegarandeerd behoorlijk verontwaardig zijn geweest. Dus ze zullen ook verontwaardigd vertellen tegen David van de laatste Als je dus hoort wat hij tegen ons gezegd heeft en met de intonatie van het is gewoon, ja... We zijn er gewoon boos over. En David neemt die boosheid over. David wordt ook vreselijk boos. En David is niet iemand die het over zijn kant laat gaan. David was natuurlijk een strijder. En ja, daar was hij goed in. Dus daar ziet hij ook zijn oplossing in. Hij zegt tegen iedereen... Uh, pak allemaal je zwaard. Gord je zwaard aan. We gaan een pad. En we gaan die nabel even een lesje nemen. 400 man neemt hij mee. 200 blijven er bij de bagage. Dus die bewaken alles. En 400 man... ...trekt op naar die nabel. Het waren strijdbare mannen, hè? ze waren allemaal geoefend ter strijden. Het waren echt allemaal soldaten, geoefende soldaten. Een soort keurig groepje, die komt dus op die nabel af. Gelukkig heeft hij een hele wijze knecht. En die knecht heeft het gehoord, die heeft erbij gestaan... ...wat er verteld werd tegen nabel. Die heeft het antwoord van nabel gehoord. En die maakt als een haast dat hij dus naar Maon gaat, waar dus nabel woonde om het te vertellen aan de vrouw van Nabel. En die zegt dus tegen haar... Het is jammer dat hij dus niet tegen Nabel durft op te treden. Kan ik ook wel begrijpen dat hij dat niet durft. Maar hij zegt tegen Abigaal: 'Zie David heeft bogen gestuurd uit de woestijn om onze heer te groeten. Maar hij is op een verschrikkelijke manier tegen hen uitgevaren. Hij is ze echt voor alles uitgemaakt wat maar kan. En die mensen zijn boos weggegaan. En zegt hij... Ze zijn dus heel erg goed voor ons geweest. Ze hebben ons niet lastig gevallen. We hebben alle dagen dat wij bij hun in de buurt waren, hebben we niets gemist. Sterker nog, toen wij de schapen weiden, waren hun elke dag een muur om ons heen. Zowel s'nachts als overdag. Met andere woorden, David heeft dus de mensen opgedeeld in ploegen. Zodat ze dus konden waken, ook s'nachts, voor heel de kudde. Dus je ziet dat David in zijn hart is en ook nog steeds een herder. Die echt ervoor zorgt dat dus de kudde die toevertrouwd is aan hem, dat hij goed beschermd wordt en daar zet hij gewoon heel zijn leger voor in. Geweldig. Maar het wordt niet op huis gesteld. Heeft Nabel dat nou geweten? Natuurlijk heeft Nabel dat geweten. Want een herder die weet dat er een bepaald percentage van je kudde gaat gewoon verloren. Er waren allerlei wilde beesten. Dat beschrijft David ook. Er waren beren, er waren leeuwen. Dus een bepaald gedeelte van je kudde gaat gewoon... Wordt gewoon meegenomen. Is niet gebeurd. Dat heeft hij geweten. Ik denk zelfs dat hij dat tegen Abigail heeft verteld ook. En die knecht zegt tegen zijn vrouw. Van, ja, je moet echt kijken of je iets kan doen. Want als David dit hoort. Ja, die kon wraak nemen. En niet zomaar wraak nemen. Maar die kon wraak nemen over onze Heer. En over heel zijn huis. Dat had hij goed gezien. Dan zegt hij iets heel opmerkelijks. De knecht, dat zal je niet zo graag en niet zo gauw over je baas vertellen. Hij zegt, Nabel is een verdorven man. Daar valt niet mee te praten. Dus de knechten hadden ook allemaal een hele slechte werkrelatie met hun baas. Want het was niet iemand waar je gewoon normaal mee kon overleggen. Het was iemand die dus behoorlijk op zijn voetstuk stond. En hij was ook nog een keer een verdorven man. Dus iemand die alleen maar oog voor zichzelf had. En geen oog voor zijn mensen of voor wie dan ook. Nou, wist Abigail dit allemaal? Ik denk het wel. Ik denk dat Nabal erover opgeschept heeft. Van, ja, we krijgen dit jaar zo'n geweldige winst. We hebben helemaal niks verloren. Hè? Alle dieren zijn er nog. Dus onze winst is extra groot. En Abigail die neemt die boodschap van die knecht neemt ze heel serieus. Ze neemt 200 broden, 2 zakken wijn, 5 toebereide schapen, 5 matig roosterd koren. 100 rozijnenkoeken, 200 vijgen. Nou, dat is een gigantische hoeveelheid. Maar goed, als leger van 600 man heb je natuurlijk ook veel nodig. Ze krijgen een feestmaal. Ze legt dat op ezels en ze gaat op zoek naar David. Ze zegt tegen haar knechten, trek van me uit. Kijk waar David is. Ik kom achter jullie aan. En zo gaan we naar David. En ze vertelt het niet aan haar eigen man. Dus ze doet het stiekem, zodat hij het niet weet... En zij gaat proberen om dat probleem op te lossen. Nou, je kent gegarandeerd het verhaal dat Sal op een gegeven moment David aan het achtervolgen is. En dat ze met z'n twee eigenlijk om de berg heen trekken. Dat de ene aan de ene kant en de andere aan de andere kant zat. Hier heb je ook zo'n geval. Zij rijdt dus langs de bergwand en wordt onttrokken aan het gezicht. En ineens staat ze dus tegenover David. Dus doordat ze langs die bergwand aan het rijden waren, konden ze elkaar niet zien. En... Gelukkig zitten ze op dezelfde weg, dezelfde bergweg, en zo ontmoeten ze elkaar. Is dat toeval? Nee, ik denk niet dat het toeval is. Ik denk dat ook God hier een flinke hand in het spel had. En die zorgt ervoor dat ze elkaar tegenkomen. David, met zijn mannen, volledig bewapend, met één ding in zijn hoofd. Ik ga die navel, ga ik een lesje leren die hij nooit meer vergeet. David had gezegd bij zichzelf, ik heb een enorme inspanning gedaan. Ik heb mijn mensen in de ploegendienst dienst laten werken om die kudde te beschermen en om die herders te beschermen. Ik heb het allemaal voor niks gedaan, want hij heeft mij kwaad voor goed vergolden. En dan doet hij een eet en dat is heel kwalijk. God mag zo en nog veel erger doen met de vijanden van David als ik van alles wat hij heeft, één man, tot morgen overlaat. Nou, dit is een hele rare... Ja, een hele rare eten die zweert. Hij wist ook dat die mensen, die herders, die konden hier niks aan doen, hè. Die hadden hier helemaal niks mee van doen. Ik denk zelfs dat ze een goede relatie met die mensen opgebouwd hadden. En nu zou ineens, omdat hij dus boos is op die baas, zou die al die mensen die dus bij die nabel hoorden, zou hij dus vermoorden. Nou, dat vind ik een hele, ja, een hele kwalijke en sterker nog, dat hij ook nog God erbij had en daar een eet bij zweert. Ja, dan laat je eigenlijk zo'n gigantische verantwoordelijkheid op je. Gelukkig gaat het niet door. En ik denk ook niet dat je zomaar Eden mag uitspreken en God daarbij betrekken. Begaal die ziet David en zijn haast zich komt van de ezel af en zij buigt voor David neer. En ze vertelt aan hem, ach mijn heer, ik ben degene die de fouten is gegaan. Wil je alsjeblieft naar me luisteren? Nou, ja, dat mag. Ze mag haar verhaal doen. En dan, ja, ze spreekt niet zo best over haar eigen man. Ze zegt, wilt u u geen aandacht schenken aan deze verdorven man? Want zoals zijn naam is, zo is hij. Nabal is zijn naam en er is dwaasheid in hem. Dus Nabal betekent een soort dwaasheid. Heeft hij de naam zomaar gekregen? Ik denk het niet. Ik denk dat vanaf het allereerste begin al heel duidelijk werd dat hij gewoon een dwaas was. En alleen maar bezig was met egoïstische dingen. Alleen maar ook voor zichzelf en niet voor een ander. Maar zegt ze, wat ik mezelf verwijt, ik heb u niet gezien. Ik heb de knechten die mijn heer gestuurd hebt, heb ik niet gezien. En dat was wel de taak van de gastvrouw. Dus heeft ze daar een beetje schuld aan. Ik weet niet of ze bij dat feest betrokken is geweest. Er staat dat dat feest werd bij de Karmel gehouden. Zij was gewoon thuis, denk ik, bij Maon. Dus ik denk dat het ook een beetje een soort mannenfeestje was. Dat zij er helemaal niet bij betrokken was. Dus dat ze de schuld op zich neemt, is niet zo terecht. En ik denk dat David dat ook weet. Maar... Het land wel natuurlijk. Als jij bij, voor een leger staat en je gaat je eigen heel erg ja, klein opstellen. En de schuld op je nemen van iets waar je helemaal geen schuld aan hebt. Je wordt een middelaar. En een middelaar die ga je niet zomaar iets aandoen. En het is natuurlijk heel erg mooi dat zij niet voor iemand die het waard is. Als middel optreedt. Maar voor iemand waarvan ze zelf zegt dat het een dwaas is. Maar toch wil ze heel graag. Nabal beschermen, zijn mensen beschermen, maar ze gaat nog een stapje verder zelfs. Want ze zegt, mijn heer, waar Yahweh leeft en u zelf leeft, het is Yahweh die u verhinderd heeft op bloedschuld te komen. Dus zij ziet ook echt dat de actie die zij doet, dat het gestuurd is door Yahweh. Dat is niet zomaar een actie die uit haar zelf voortgekomen is. Nee, ze beleidt, heer David, God heeft mij gestuurd. En waarom? Omdat u bewaard zou worden om zelf een soort verlossing te creëren. U moet het niet van uw leger verwachten. U moet het niet verwachten van geweld. Dat is niet de oplossing. Dus ja, we ervoor gezorgd dat ik naar u toe kon komen met een grote gift. Om eigenlijk die bloeddorst die u nu hebt, om die weg te halen. Om te zorgen dat er geen bloed vergoten wordt. Mogen uw vijand en zij die kwaadwillend zijn, zegt ze tegenover mijn heer, worden als nabel. Nou, dat is een hele rare opmerking, want er was nog helemaal niks gebeurd met nabel. Sterker nog, zij staat er om David tegen te houden dat die nabel iets zou aandoen. Dus waarom zegt ze dit nou? Ja, ik denk toch dat het een soort van een profetie is, dat zij al gezien heeft wat er ging gebeuren met nabel. Dat zie je ook een beetje in het vervolgverhaal. Ik kan het niet anders verklaren als dat zij geweten heeft dat er wat zou gebeuren met nabel. Ze geeft het geschenk wat ze meegenomen heeft, geeft ze aan David en aan de knechten die hij bij zich heeft. En dan zegt ze nog een keer: van wilt u alsjeblieft de overtreding vergeven die ik gedaan heb? Want, en dat is natuurlijk een geweldig slimme verzet die ze doet, want Jabwe zal voor mijn heer zeker een blijvend koningshuis maken. Dus dat was bekend. Waarom? Omdat mijn heer de oorlogen van Jabwe voert en er al uw levensdagen geen kwaad bij u gevonden is. Nou, ze had hem eigenlijk betrapt op een gepland kwaad. Daar heeft ze hem voor, voor tegengehouden. Want er was wel degelijk was er kwaad bij David op dat moment. En toch zegt ze, van moet luisteren, tot op nu is er geen kwaad in u gevonden. Dus alsjeblieft, neem dit geschenk aan en ga terug. Wanneer er een mens opstaat, zegt ze, om u te vervolgen en naar het leven te staan... Zal het leven van mijn Heer veilig zijn in de buidel van de levende bejaarden uw God. Het leven van uw vijanden echter zal hij wegslingeren midden uit de holte van de slinger. Wat een verschrikkelijk slim mens. Ze refereert dus aan de overwinning op Goliath die David behaald had met de slinger. Nou, ik vind het zo'n geweldige diplomaten. Die dus gewoon tussen haar woorden in heel duidelijk dat blijken aan David van moest luisteren. Ik weet jouw levensverhaal. Ik weet wat er gebeurd is. Ik weet wat God in jouw leven gedaan heeft. En ik weet ook dat God bepaalde dingen in jouw leven uitvoert. En dat hij dus de vijanden van jou ook zal wegslingen, zoals jij die steen weggeslingerd hebt. Naar Goliath en overwonnen hebt. Geweldige diplomatieke opmerkingen die zij maakt. Het zal gebeuren wanneer Java aan mijn Heer zal doen. Maar al het goede dat hij over u gesproken heeft, dus dat was bekend, hè, was niet zomaar in een achterkamertje gebeurd. Nee, de mensen wisten dat David gezalfd was als toekomstige koning. Hij stelt u aan als een vorst over Israël. Dan, dan zal dit voor mijn heer niet een strakelbog zijn of een aanstoot voor uw hart. Dat u namelijk zonder reden, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want hij had geen enkele afspraak met Nabal, hij had er geen recht op. Dat u namelijk zonder reden bloed vergoten hebt en dat mijn heer zichzelf verlossing geschonken heeft. U heeft daar Yahweh niet in betrokken, zegt ze. En wanneer Yahweh mijn heer wel gedaan heeft, dat is zo ontzettend knap, dat ze dus haar eigen verhaal en het verhaal van David eigenlijk door elkaar heen weeft, en dat ze Yahweh ook in het midden zet, wanneer Yahweh mijn heer wel gedaan heeft, waarvan we weten dat het zal gebeuren, want dat is een profetie geweest, denk dan aan uw dinares. En ik zie het eigenlijk als een soortement ja, huwelijksaanzoek, omdat zij dus wist, heb ik het idee wat er zou gebeuren met Nabal, wist zij ook dat ze weduwe zou worden en ze zegt op voorhand al, ik ben beschikbaar. Als Java zijn plannen heeft uitgevoerd, wilt u dan alsjeblieft aan uw dienares denken. En David, die komt echt tot zichzelf. David die realiseert zich bij zichzelf van, ja dit is echt van Jabe. Gezegend zijn Java, zegt hij daarom ook de God van Israël die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Maar gelukkig dat hij dat erkent en dat hij niet zeg maar in zijn boog blijft hangen en die gave afpakt en die abigaal met haar knechten dood. Nee, hij komt echt tot het inzicht, ja nee, ze is echt gezonden door jaren. Dit is een zo grote zegen, want, zegt hij, uw raad, die heeft verhinderd dat ik tot bloedschap kwam. Dus hij erkent ook van ja, ik was echt verkeerd bezig. Ik heb echt geprobeerd zelf een soort verlossing te bewerken, wat mij niet toekwam. En je hebt me ervoor bewaard dat ik met mijn eigen hand een bloedschuld op mij zou laden. Geweldig. Dus je ziet dat iemand die dus gestuurd wordt en die dus de raad van Yahweh serieus neemt, dat handelijk gaat optreden, maar ook die raad doorgeeft aan iemand, het is niet zo dat zij gewoon alleen die, die, die gave aan David geeft en zegt, nou moet luisteren, ik koop het af. Nee, het eerste wat zij doet is het woord van Jawe tegen hem zeggen, moet luisteren, jij probeert in je eigen kracht, probeer jij je gerechtigheid te verschaffen en daardoor zul je een bloedschuld op je laden. En dat kan niet, want jij wordt een gezegende van Jawe. jij wordt gezalfd als koning en je mag geen bloedschuld op je hebben op dat moment. Geweldig dat zij dus in de naam van Yahweh optreedt en zo dus een gezalde van Yahweh behoedt tegen zichzelf. Want zo zwaar Yahweh leeft de God van Israël, die mij verhinderd heeft u kwaad te doen, wanneer u zich niet gehaast had met tegemoet te komen, dan was er vanavond niet één man tot het morgenlicht overgebleven. Dus dat was zijn plan. Het is natuurlijk een afschuwelijk plan eigenlijk dat hij dus gewoon heel... Het gezelschap wat rond Nabel was, had hij dus gewoon willen uitroeien. Of ze nou bij betrokken waren of niet, had voor David totaal niks uitgemaakt. En het is gewoon een zegen van jaren dat het tegengehouden is en dat het niet is uitgevoerd. David die neemt het, de gave van haar neemt hij aan. En hij zegt tegen haar: Ga in vrede naar huis. Ik heb naar de stem geluisterd en ben u te willen geweest. En zij komt thuis bij Nabel. En hij hield toen ook een maaltijd in zijn huis. Dus hij was inmiddels teruggekomen van dat schaapschitterfeest. En hij heeft een koningsmaal voor zichzelf laten aanrichten. Hij had behoorlijk wat gedronken. Hij was erg dronken statig. En daar vertelt ze niets. Dus ze komt thuis. Hij heeft haar niet gemist. Ook weer zoiets raars. Dus hij was gewoon aan het feesten. Helemaal vol van zichzelf en van alles wat hij dus vergaard had. Want feestvieren en zijn vrouw heeft hij niet gemist. In het hele gebeuren niet. En zij vertelde niks. Totdat hij dus wakker wordt, denk, met een flinke kater denk ik. Hij was een beetje opgeknapt. En op dat moment vertelt Abigail wat er dus gebeurd is. Dat zij dus een grote gift gegeven heeft aan David. Want hij was dus onderweg met een leger van 400 man. Om dus hem met al zijn mensen uit te roeien. En hij krijgt een soort hartaanval denk ik. Zijn hart stierf in zijn binnenste staat en er werd als een steen. Ik denk echt dat hij dus een soort hartinfarct kreeg van de schrik. En hij raakt in een soort van coma. En na tien dagen sterft hij. En ik denk dat Abigail dat van tevoren al heeft gezien, dat ze dat op de een of andere manier wist... En dan krijg je, ja, dat is niet zo'n hele mooie opmerking, denk ik. David, die hoort dat. En hij zegt, gezegend zijn Jabe die het voor mij opgenomen heeft. Dus hij ziet het toch als dat God het voor hem opgenomen heeft. Vanwege mijn smaad van de hand van Nabel en zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade. Dat herkent hij. En dat Jabe het kwaad van Nabel op diens hoofd heeft doen terugkeren. Dus hij ziet het echt als een straf van God dat Nabel zo getroffen wordt. En David stuurt gelijk Bode erop uit en liet hem met Abigaal bespreken dat hij haar tot vrouw wilde nemen na de rouwperiode en dat staat er dan ook dus na de rouwperiode staat zij op en zij wordt de vrouw van David ja een heel verhaal zeg maar dus over een vrouw die toch zich helemaal laat leiden door jaren en behoorlijk afstand neemt van haar man ze is met hem getrouwd maar het is geen goed huwelijk en zij is gelukkig daarin niet verbitterd, alhoewel ze niet echt prettig over haar man spreekt. Maar ze blijft wel zeg maar dus de dingen van jaren, ze navolgen, ja, nawandelen eigenlijk. Hè. En ook dat ze echt optreedt, we luisteren, ze ontziet het niet om een aanvoerder van 400 man toe te spreken. Terwijl dus die 400 man achter hem staan en hem dus een spiegel voor te houden van luisteren. Wat je nu aan het doen bent is fout. Nou, dan moet je toch heel wat in je mars hebben, denk ik, om zo op te treden en een heel leger tegen te houden. En dan ook nog succesvol. Dus want David gaat terug, hij komt tot keer, en gaat terug met zijn mensen. Jozeb, ook wel iemand die, het is maar een heel klein stukje wat in de Bijbel staat, maar die een zo'n grote impact heeft op het volk van Israël. Dat is een, een soort zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Israël. Atalia, de moeder van Ahazia, de koning van Juda. Die zag dat haar zoon dood was. Zij was gedood door Jehu. En ze staat op en zij brengt heel het koninklijk nageslacht van het huis van Juda om. En dat ging dus over haar eigen zonen en haar eigen kleinzoon. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar dat een moeder, een oma, je hele nageslacht uitroeit. En alleen maar... ...opdat je zelf kan gaan regeren. Want zij wilde de koningin worden. Dus alleen maar uit machtswellust doodt ze heel haar nageslacht. Maar gelukkig was daar Jozabad, de dochter van de koning... ...de dochter dus van Ahazia... ...nam Joas, de zoon van Ahazia... ...en nam hem weg uit het midden van de koningszonen die te dood gebracht werden... ...en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. Nou, dat zegt ook al heel wat, hè. Dus Atalia die heel graag koningin wilde worden, de leiding over het hele volk, kwam blijkbaar nooit in de werkvertrekken. Daar bleef ze ver van. Dus daar was Joas, was daar gewoon veilig. En Jozebat, de dochter van koning Jehoram, de vrouw van de priester Jojada, ze was namelijk de zuster van Ahazia die verborg hem voor Atalia, zodat ze hem niet doodde. Dus hoe nagaan dat dus de de koningin, de, de, degene die de alle macht had in het land, die neemt een besluit om dus het hele koninklijke naslag om te brengen. En die kinderen, die moesten natuurlijk opgezocht worden en bij haar gebracht worden, denk ik, voor haar ogen werden ze omgebracht. En zij gaat er dus tegen in, zet haar eigen leven op het spel, ook het leven van haar man, van de priester. En zorgt er zo voor, dat dus iemand gered wordt. Dan nou is er een heel mooi Spreekwoord: Wat in de Talmud staat, dat als je één mens redt, red je heel de wereld. En dat heeft ze eigenlijk gedaan. Ze heeft die jongen, haar neefje, gered. En hij bleef zes jaar bleef hij verborgen bij hen in het huis van God, terwijl Atalia over het land geregeerd. Atalia is de koningin, de enige vrouw die dus over het land Juda geregeerd heeft. In het zevende jaar, dan zie je dus dat de priester Joje daar zijn positie gaat verstevigen. En hij had al een behoorlijk leger achter zich, maar hij gaat dus nog verder. Hij gaat een soort samenzwering aan met de bevelhebbers over honderd. De namen staan erbij, Azaja de zoon van Jehoram, Ismaël de zoon van Johanan, Azaja de zoon van Obed, maar Azaja de zoon van Adaya en Elisafat de zoon van Zichri. En hij sluit een verbond met hen. En wat is dat een verbond? Nou, dat was een hoog verraad, want er was dus een regerend leider, een koningin, en hun gaan tegen in. Hun gaan dus een verbond sluiten om dus die koningin van de troon te stoten en een andere koning neer te zetten. Heel gevaarlijk. Zeker omdat dus de, het huis van God stond naast het koninklijk paleis. Dus als je op zo'n dichte afstand van de leider van het land iets gaat regelen, nou, dan moet je toch wel behoorlijk uh, stevig hier in je schoenen staan. Die hoofdmannen over 100, die gaan dus Juda intrekken en die gaan overal de strijdbare mannen bij elkaar roepen en die worden naar Jeruzalem ontboden. En heel de gemeente, dus iedereen die dus bij elkaar geroepen was, die sluit een verbond met de koning in het huis van God. Dus iedereen wist ook waar het over ging. Het was niet zomaar een verbond wat je sluit van, nou sluiten, we gaan iets doen. Nee, we gaan dus een staatsgreep plegen. We gaan de koningin van de troon afstoten en we gaan onze eigen koning installeren. En Joja daar, die zegt om hen over te halen, zegt, "Hij moet luisteren, dit is de zoon van de koning, en die moet koning worden, want Jawe heeft dat gesproken met betrekking tot de zonen van David. En dat is cruciaal. Dus het ging niet over een, een dochter, en hij zegt ook heel duidelijk, dat is dus de koningin, niet terecht op de troon van David zit. Want er werd niet gesproken in de profetieën over een dochter ...van David, alleen over zonen van David... ...die op de troon zouden zitten, van Juda. Hij gaat dat helemaal regelen. Hij verdeelt de mensen die dus de dienst hebben... ...maar hij regelt ook de legers, zeg maar, deelt hij in... ...en hij zorgt dat de koning beschermd wordt. Dus rondom de tempel worden de soldaten gezet... ...en hij wordt dus koning gemaakt... Hij wordt dus geïnstalleerd. Die koningin wordt gedood. En dan zie je dat die koning doet ook hele goede dingen. Je ziet dus dat het hele land hervormt onder leiding van die koning. En dan zie je dus dat dus de impact van één vrouw... ...die het niet eens is met notabene ja, haar moeder... ...en die daar dus tegenin gaat met gevaar voor haar eigen leven... ...en het leven van haar man en ook ja, heel die club van honderden mensen... ...soldaten die ze erbij betrekken... ...om dus die staatsgreep tot een succes te maken. gaan we naar de volgende. Een andere koning, Josia... ...was acht jaar oud toen hij koning werd... ...regeerde 31 jaar in Jeruzalem. ...en naam zijn moeder was Jiditja... ...de dochter van Adaia van Boskat. Hij deed wat juist was in de ogen van Yahweh... ...dat zie je niet vaak, helaas... ...heel vaak zie je dan dat het net andersom is... ...maar hij ging in de weg van zijn vader David... ...en weet niet af naar rechts of naar links... In het achttiende jaar van zijn regering, dan stuurt de koning, die stuurt de schrijver, Safan, de zoon van Azalia, naar het huis van Jawe om te zeggen dat ze dus het geld apart moesten gaan leggen om het huis van Jawe op te knappen, om het te restaureren. Geef dat geld alsjeblieft in de handen van de uitvoerders van het werk, zegt hij, en om dat hele huis te restaureren, want het is schandalig zoals het erbij ligt. Voor dat geld moeten ze alles kopen en aanschaffen wat ze nodig hebben om het huis te herstellen. Maar ik hoef geen afrekening te hebben van hen. Ik vertrouw ze, het zijn allemaal oprechte mensen, dus geef dat geld aan hun en het komt allemaal goed. Hunzelf worden ervan betaald, maar ook de materialen die nodig zijn worden ervan betaald. Nou, dat is prima. Dus de hoge priester die zegt tegen de schrijver Avan, als hij dat, dus dat bericht hoort, Joh, ik heb ook nog een mededeling. We waren hier aan het schoonmaken als voorbereiding voor die verbouwing. En we vinden tot onze grote verrassing, vinden wij dus een boekrol. Een boekrol in het huis. Ja, een boekrol in het huis van Jaren. Wat een wonder zeg. Nu zie je dus in de synagogus dat ze speciale van die arken hebben om dus de boekrollen te bewaren. Blijkbaar was dat in die tijd niet, of was dat vergeten, of was dat helemaal weg, zeg maar. In ieder geval, die boekrol ligt gewoon ergens op de grond, onder de rotzooi. En daar wordt die gevonden. En dat ging dus over een boekrol van de Torah. En Savan die krijgt die, en die wordt nieuwsgierig en die gaat dat lezen. En hij leest het en hij schrikt zijn eigen wezenloos. Hij schrikt zo erg dat hij vindt dat de koning moet dat weten. Dus hij gaat naar de koning en hij zegt, Moest luisteren, ze zijn begonnen met de verbouwing. Ze hebben het geld gekregen. De uitvoerders zijn aan de slag gegaan. Hey, dus de koning krijgt eigenlijk het bericht terug van ons luisteren. De opdracht die u gegeven heeft, heb ik uitgevoerd. En hij wordt ook uitgevoerd. Er wordt echt een renovatie wordt er uitgevoerd. Maar er is nog wat, zegt die schrijver. Er is nog iets. Hilkiaan die heeft een boek al gevonden. En ja, uh, die hebben we nog nooit gezien. En Safan, die leest die voor de koning voor. Dit is allemaal heel erg opmerkelijk, hè? want wat was de opdracht die Yahweh gegeven had voor de koning? Steeds als er een koning dus gezalfd werd, dan werd hij verplicht om heel de Torah over te schrijven. Dus heel de boekrol over te schrijven in een eigen boekrol die hij altijd bij zich moest dragen en elke dag moest hij eruit lezen. Dus dat was helemaal weg. Dus hij had het ook nog nooit gezien, nooit gelezen. En op dat moment wordt er dus voor hem voorgelezen. En hij was dus op dat moment, was hij ergens half de twintig, want hij was acht jaar en hij was achttien jaar, dus dan was hij 26, zeg maar, toen hij dat leest en hij hoort het. En hij schrikt zo erg dat hij zijn kleren scheurt. Van rouw over wat hij hoort. En ze weten er geen weg mee. Dus dan zie je dat er dus drie mensen zijn op dat moment die dat weten. Dat is die priester Hilkia, Safan die ervan hoort en de koning en ze hebben geen idee wat ze met deze boekrol met deze wetrol aan moeten en hij stelt een clubje samen Ahikam komt erbij, Achbor komt erbij Asaya komt erbij allemaal mensen die dus hoog in aanzien stonden en hij stuurt die mensen naar Yahweh toe om hem te raadplegen van wat moeten we met deze woorden die we gehoord hebben die geschreven staan in uw wetboek, wat moeten wij ermee? En dan zou je verwachten, het was in de tijd van Jeremia, dat hij leefde, dat hij ze naar Jeremia zou sturen. Wat ze weten, wat ze gelezen hebben, wat ze gehoord hebben, is dat de grimmigheid van Yahweh ontzettend groot is, omdat er dus niet gedaan werd wat geschreven stond in de Torahrol. Het werd gewoon niet gedaan, het was gewoon niet gedaan. Terwijl er wel staat van hem dat hij dus, niet naar de linker- en de rechterkant afweek. En dan vraag je je af van, wat was dan zijn richtsnoer dan? Als er geen Torah was, als er geen wetboeken gelezen werden, waar heeft hij dat dan aan gerefereerd? Nou, dat staat er niet bij. dus toch een soort overlevering die nog in stand was. Maar waar dat dan op gebaseerd was, niet op de Torah. Gedeeltelijk misschien. Het verpante is dat dus die mensen, dat clubje Wijze Mannen, die wordt gestuurd naar de profetes Hulda. De vrouw van Salom staat er, de beheerder van de priesterkleding. En die woonde in Jeruzalem in het nieuwe gedeelte, En zij spraken met haar. Ze gingen haar echt raadplegen van, nou, we, we hebben het wetboek gevonden. We hebben het gelezen en we zijn vreselijk geschrokken. En we weten niet wat Jahwe met ons voor heeft. We willen graag Jahwe raadplegen van, wat moeten we hiermee? Hoe gaat het nu verder? En ze gingen niet naar Jeremia toe. En die was er dus ook. Heel frappant. Ik weet niet wat de reden is, staat er niet bij, dus ook niet zo belangrijk denk ik. Het belangrijkste is dat ze dus de raad van Yahweh gaan vragen. En zij was dus al op de hoogte. Zij zegt tegen hem, hij moest luisteren, zo zegt Yahweh de God van Israël, zeg tegen de man, dus ze zegt niet eens zegt tegen de koning, maar ze zegt tegen de man, hij heeft gereageerd als een mens. En hij dus zijn kleren scheurde, wat eigenlijk niet mocht als koning. Zeg tegen de man die u naar mij toegestuurd heeft, zo zegt Yahweh. Ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan. Wat ga ik doen? Al de woorden van de boekrol die de koning van Juda gelezen heeft. Dus ik denk dat het de boekrol is geweest waarin dus de zegen en de vloek stonden. Je moet luisteren, als je dus alles zal navolgen wat in deze boekrol geschreven staat, dan zal ik u navolgen met de zegeningen, maar als je dat niet doet, dan zal ik al de plagen die hierin geschreven, zal ik over u doen komen. Ik denk dat die boekrol dus voorgelezen is. En hij realiseerde zich van ja, dat hebben we dus gewoon niet gedaan. Dus al dat onheil wat geschreven staat, dat zal dus over deze plaats komen. Waarom, zegt Yahweh, omdat ze mij verlaten en andere grote reukoffers gebracht hebben. Ze hebben mij tot toorn verwekt met het werk van hun handen. En daarom zal mijn grimmigheid ontsteken tegen deze plaats. En hij zal ook niet uitgeblust worden. Dus er is geen ontkomen aan. Het staat helemaal vast. Maar, en dat is zo mooi, want zij heeft het over de man. Maar Yahweh heeft het over de gezalde, over de koning van Juda. Zeg tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft, om Yahweh te raadplegen tegen hem moet u dit zeggen. Zo zegt Yahweh, de God van Israël, wat betreft de woorden die u gehoord hebt, omdat het voorgelezen werd, Venne, omdat uw hart week is geworden, u zich voor het aangezicht van Yahweh vernederd hebt, hè? u heeft zijn kleren gescheurd, toen u hoorde wat ik tegen deze plaats en de inwoners ervan gesproken heb, dat ze tot een verwoesting en vervloeking zullen worden. Je hebt je kleren gescheurd en je hebt je gehuild voor mijn aangezicht. Daarom heb ik u ook verhoord, spreekt hij. Geweldig, hè? Dus gewoon door bepaalde acties uit te voeren, spreekt hij eigenlijk een gebed uit. Dus een gebed is niet altijd woorden, maar het kunnen ook acties zijn. Gewoon acties zijn die je doet. Waardoor God ziet dat je je eigen vernedert voor zijn aangezicht en dat je je klein maakt. En dat je dus toegeeft dat hij in zijn recht staat. En het wordt verhoord. Dus het gebed wat hij woordeloos uitspreekt, ziet God en verhoort God. En hij krijgt een boodschap. Hij zei, zie, ik ga je met je vader verenigen. Hij zal dus overlijden. Je zult met vrede in je graf bijgezet worden. En je ogen zullen al dat onheil wat ik zal uitstorten over deze plaats, over Jeruzalem en over Juda, dat zul je niet zien. Het is een hele verschrikkelijke boodschap die je krijgt. Want je krijgt te horen, moest luisteren. Al die onheilsprofetieën die beschreven staan, die worden gewoon uitgevoerd. Het is niet dat je daaraan kunt ontkomen. Maar ik zorg ervoor dat je overlijdt zodat je het niet zal zien. Dus hij krijgt wel zijn doodsvondens krijgt hij mee. En ik denk dat die mensen die dus terug moesten, echt met een lood in hun schoenen. Teruggegaan zijn naar de koning om verslag uit te brengen van hun bezoek aan de profetes. We hebben de samenvatting, Jecht dochter, er staat geen naam bij, maar ze houdt van haar vader, maar bovenal van verjaren, want dat schittert helemaal bovenuit. is trouw in haar belofte en die van haar vader neemt die belofte van haar vader over en maakt die tot haar verantwoordelijkheid. Geweldig. En geeft haar toekomst op en wijdt zich aan Jaan. Ze wordt wel elk jaar herdacht door de dochters van Israël. Abigail was getrouwd met de egoïstische en een domme man. Ze was een mooie vrouw met een goed verstand. Neemt het heft in eigen handen en voorkomt een bloedblad. Weerhoudt David ervan om te zondigen. Geweldig, hè? Ook dat ze dus zegt van ons luisteren... dat zal aan jou kleven, maar het zal ook aan de naam van God kleven. En daarom moet dat gestopt worden. Het mag niet plaatsvinden. En trouwt na het overlijden van Nabal met David. Joostabat gaat in tegen het gebod van Natalia... Als natuurlijk levensgevaarlijk is, zet echt haar eigen leven op het spel. Redt haar neef Josia van de dood. En houdt hem zes jaar verborgen voor Atalia. En ze deed dit echt uit geloof. En niet omdat ze dus de koningin van de stroom wilde stoten. Ze deed het echt uit geloof om hem dus te redden. Hulda was een profetes van de Almachtige. De leiders gaan naar haar toe om Gods raad te vragen. Dus zij stond in hoog aanzien. En ze geeft Gods antwoord. Geeft ze aan de koning en aan zijn leiders. Amen. Dan willen we zingen 333, Heer, u bent el Elohim. En als we deze verhalen gehoord hebben, dan is het wel terecht dat we dat zingen, denk ik. Dat hij overal boven staat en dat hij degene is die de touwtjes in handen heeft. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op uw wacht leg. Jewarega, er, wejesmarega. Jaer, <tomERRSerio> panaf lecha, figuneka. Yesa, panaf lecha, feyasem, lecha, shalom.